16 stijgers in de lijst, 3 zittenblijvers, 19 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Er gaan natuurlijk ook twee platen uit. Vorige week nog het langs genoteerde Studio Killers en de O to the Bouncer. Nu na 17 weken uit de lijst. Michel Telo, I See Etepego staat er 13 weken in. Althans stond er 13 weken in, want ook hij verdwijnt uit de lijst.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 In de lijst Kevin de Groot en zijn Soldier. Niet helemaal onderaan, want onderaan staat Juan Franca, You Me. In de vijfde week zag zij al naar de laatste plek. We naar de Reborn-toda daar in 12 weken van 33 naar 39. Op 38, komend vanaf 34. In de 16e week langs de langsgenoteerde plaats Kevin de Groot en zijn single Soldier. Europe Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Sjort van Dam. Oh. Where, you been? Where you been? Where you been all my life? You're a beast, you're I me, can only imagine was dat natuurlijk vandaag. Getta, Chris Brown en Lil Wayne, een van de nieuwe beauty Geta's laatste album, Nothing But The Beat, heeft al een hoop bangers voorgebracht. sommige succesvoller dan de ander.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 In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 Son Time, Such a crime, not a single word Slippin' on my patrón to calm my nerves Oh-oh by the phone Oh yeah Add me up, add me down, turn me on it too. Everything you said is like gold with the view. Business in the front, party in the back. Maybe I was wrong, was the outfit really whack? This kind of thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it, don't you leave me broke. Vorige week kwam de plaat binnen op 37, en nu dus 5 plaatsen verder omhoog naar 32. En dan we nog één plaats verder omhoog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 En ondanks dat het nummer gebruik maakt van de meest gebruikte thema in de muziek, wordt de liefde door de Levine toch weer op een geheel andere manier beschreven. Het moet raar lopen, wil dit niet weer een fantastische hit gaan worden van Maroon 5. Maroon 5 preeft dus wat hulp. En samen met WizKalavia komt de single Payphone deze week binnen op plek 31 in de lijst van Europa. De your Breakdown, hier op CFM. Amen!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 and with Calafia and the people 31 De hoogste binnenkomer is. Dus. Kijken we aan de andere kant van de lijst helemaal onderaan, dan vinden wij in de vijfde week zakken het van 38 naar 40 al. Juan, Franca, You en Mee. Juana Rey Born to Die, zakken in de twaalfde week en de zes plaatsen van 33 naar 39. Van 34 zakken naar 38 in de 16e week. Gavin de Crow en Soldier, wel het langst noteren met die 16 weken. David Chris Brown en Lil Wayne. I can only imagine is de nieuwe binnenkomer op 37. En en is Anybody Out There in de tweede week omhoog van 39 naar 36. Ritsel kicks, Mama Doudan, staat nu 13 weken in de lijst, zak van 31 naar 35. En Snowball levert ook in In the End, zak van 26 naar 34 in de 11e week. Wiscalavia, Snoop Dogg en Bruno Mars, Young Wild Free staan 14 weken in de lijst, zakken van 28 naar 33. En Karim The Broken Hearted komt in de tweede week van 37 af en eindigt op 32. Nog eens binnenkomen deze week is de Formule 5 en daar is hij weer eens. Dus. Whiskalafia.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 Heb ik nog één waarschuwing voor je? Want ze staan op de snelheid te controleren op de N200. De welbekende zeeweg overveen richting Zandvoort. Daar er werkt ermee te behalen 20,1. Daar wordt je snelheid gecontroleerd. Dus kijk uit dat je daar niet te hard rijdt. Het ritme van Zandvoort: Short Dames Drie weken in de lijst staan en drie plaatsen stijgen. Dat lukt alleen, Nicky Mier. Nou, Starships. Van 32 naar 29 in haar derde week. Uh, let's go to the beach. Each, let's go get a wave. Say, say what they gonna say. Have a drink, clink, found the bud light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, uh, let's go get it the now. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'm gonna blow all of my money and don't give two shits.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 Wat nu de beste is van Europa. Nog steeds ride de Wild Wildlands. Of Train Drive By. Komt die erbij. Chris Brown Turn Up The Music. Call Jepson Call Me Maybe. Ik zie die in ieder geval niet is geworden. What shall we? Honestly, why I Honestly. Street, street. Honestly. I think you've lost your mind. God, I'm fine. so don't blame me I'm a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 The Stars Creek, as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's keeping me to see this way. Because though the truth may not be this, This life is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go and we'll meet It again means. soon.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 Janelle Monroe, We Are Young in de 13e week zakken ze een plekje van 27 naar 28. Meyer, Hathaun en Russell Kicks The Walk in de tweede week omhoog van 30 naar 27. Roger Way, Honestly gaat net zo hard omhoog, in de derde week namelijk van 29 naar 26.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 De ex-nummer 1. Miancé, love on top. Bring the beat in. When well, you do make bucks, so I'ma look right. Nigga, bet you do want to fuck. Fuck I'm like you do want to come. You gated, get covered. I'm a two-one cock, cockle. Lickin' in the water, bottle. blue-by-you caught the warm juice. And you do rag two son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus, your bitch might lick it. Wonder who let you come to one-two. Hier uur een handen van Alicia Banks en Lacey j 212. In de vierde week gaan ze omhoog van 23 naar 20. Nummer 19 ga je gewoon een klein stukje van me horen. Die is dan van Alicia Reed en de Jump Smokers Alone Again. Elf weken staan ze in de lijst. zakken deze week van 10 naar 19. Till now, I always got by on my own. I never really cared until I met you. love and it will be my last. Slam it!